All my soul, all my ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het dodental van de ontplofte elektriciteitscentrale... ...in de Amerikaanse staat Connecticut is opgelopen tot 5. Bij de centrale bij Middeltuin ontplofte een gasleiding... De explosie was tot tientallen kilometers in de omtrek te horen. In de centrale die nog in aanbouw was, waren zo'n 50 arbeiders aanwezig. 14 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. De 17-jarige zangeres Sieneke gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Noorwegen. Ze werd gekozen tijdens het Nationaal Songfestival... waar publiek in de zaal en een vakjury mochten kiezen uit vijf kandidaten. Ze zongen allemaal een eigen versie van het liedje Ik ben verliefd, Shalali, geschreven door Pierre Karner omdat de stemmen staakten moest Pierre Carner de knop doorhakken. Aanvankelijk weigerde hij dat, maar na veel consternatie en lang aandringen koos hij voor Sineke. De halve finales in Oslo zijn op 25 en 27 mei. De finale is op 29 mei. In Oekraïne heeft de pro russische Janukovic zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Volgens Tellingen, die door zijn kamp zijn uitgevoerd, heeft hij 4,5 procentpunt meer stemmen gekregen dan premier Guliad Timoshenko. Zij wil haar nederlaag nog niet erkennen. Volgens de exit polls heeft Janukovic de meeste stemmen gekregen... maar is het verschil klein. Het chemieconcern DSM heeft in Amerika 800.000 dollar aan milieuboetes betaald. Het is een schikking met de Milieuinspectie in de staat Georgia... waar een fabriek van DSM staat. Bij de productie van nylon zijn honderdduizenden kilo's chemische stoffen in het milieu terechtgekomen. De schikking is volgens DSM in Amerika geen schuldbekentenis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 Dit was het Enemers Journaal. Zangvoort heeft, heeft het, het. al 20 jaar. En jij beleeft het. beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. CFM. Met, Met nu de nacht. When she was 22. Uh, future look bright. Feeling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 a good life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 has run dry. That's what's gonna YouTube.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 Someday All I do is night is Of all the times I close the door to keep my love within All I need is knowledge